En daar ging Krokledokus in de donkere turfkist en daar zat hij te mopperen. De koning was blij dat hij de verhaaltjes had en nadat hij een poosje gelezen had, besloot hij Krokledokus weer vrij te laten. Hoe kom jij erbij om de verhaaltjes in de turfkist te doen? Het nee, is toch geweigerd eigenlijk... gauw. Oh, toen uh, de tuinman al die verhaaltjes opschreef, toen vroeg ik...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 Maar nu niet, want nu is het bedtijd. tijd, dus wel te rusten.